Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Schouten verscherpt het toezicht bij slachthuizen in het noorden van het land die de laatste tijd in opspraak zijn geraakt. De dierenartsen die daar inspecteren krijgen ondersteuning, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Schouten schrijft dat over het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn geen enkele twijfel mag bestaan. RTL berichtte vorig jaar al over zeker honderd zieke en kreupele dieren die tegen de regels in zijn vervoerd naar de slachthuizen. Omdat de voedselwaakhond NVWA niet ingreep, zou afgekeurd vlees in de voedselketen terecht zijn gekomen. Dat ontkent de NVWA overigens. Premier Rutte heeft een delegatie van gele hesjes ontvangen. Ze kwamen met hem praten over de problemen in de Nederlandse samenleving... waarvan zij vinden dat die aan het regeringsbeleid te wijten zijn. Twee van de vijf vertegenwoordigers die met Rutte spraken... Deze raadscommissie van 7 mei 2019. Met name de gasten in de zaal. U bent met een flink aantal gekomen. Dat stellen we altijd op prijs. Dat vinden we fijn... En natuurlijk welkom aan degene die via internet luisteren of kijken. Ik heb de vergadering geopend en uh, mijn eerste vraag aan de commissieleden, die ik natuurlijk ook van harte welkom heet, is de vraag <laughs> of er iemand een mededeling heeft over belangen en betrokkenheid. Dat is niet van toepassing. Ja, ja. En dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. En we gaan natuurlijk vragen aan de commissie of u hiermee akkoord gaat. De agenda die voor vanavond vastgesteld is. Dat is zo. Dan is punt drie. En we gaan er lekker doorheen op deze manier. Zijn er mededelingen van het college? Nee. Met dank daarvoor. Dan gaan we naar het eerste onderwerp van vanavond. We hebben drie uh, mogelijk stevige onderwerpen waar uh, het nodig over gezegd zal gaan worden. En dat is ook volstrekt terecht. En het gaat vanavond, het eerste onderwerp, uh, over het vaststellen van een schetsontwerp boulevard Paulus Lood en boulevard de Favautje. Waar gaat het over uh, vanavond? De gemeente Zandvoort die wil op korte termijn haar positie als bladplaats van de regio... ...en de leefbaarheid van Zandvoort versterken met een kwalitatieve en duurzame herinrichting van de boulevard. Met het vaststellen van het schetsontwerp voor de eerste twee plandelen, boulevard Paulus Lood en de Vavautje... ...kan op korte termijn een start gemaakt worden met die beoogde hoogwaardige kwaliteitsverbetering bij boulevard Paulus Lood. Met name... De nieuw in te richten boulevard, die moet bijdragen om prettig te wonen, mensen wonen daar, recreëren en daar ook dus te verblijven. Een goed gebruik is om uh, te vragen of er insprekers zijn, enkel hebben zich gemeld uh, en dat wil ik even noemen of die ook aanwezig zijn. Ik heb op mijn lijstje staan de heer Korper, aanwezig zie ik, bekend in dit huis. Uh, en dat is volstrekt vriendelijk bedoeld, meneer Korper. Uh, de heer Otte, niet aanwezig. Nou, dan kan ik daar een streep doorheen halen op dit moment. De heer Berkel, R. Berkel, die is wel aanwezig. Dan komt hij ook aan het woord. En zijn er nog anderen die zich niet van tevoren aangemeld hebben? Wel, kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, dan gaan we dat opschrijven. Uh, de heer Berg zie ik hem. U wil inspreken. Misschien meneer Molenaar. De heer Molenaar. En u, sorry. Veerman. Meerman, de M van Marines. Meerman. Goed. Nee, ik zei niet meer mans of zo. Uh, meer man uh, heb ik opgekregen, toch? Dat is het goede. Weet je wat we doen? Laten we met u beginnen. Ik heb een Ja? U kent de procedure. Drie minuten. U kent het niet? Drie minuten. En Als u wilt inspreken, heel graag. Achter de microfoon. En uw naam nog even zegt, dat is ten behoeve van de band, er worden opnames gemaakt. Ja, mijn naam is uh, Geert Meerman, uh, bewoner van de Brede-Rodestraat. En uh, het enige waar ik me een klein beetje zorgen om maak... is het uh, verdwijnen van 60% van de parkeerplaatsen op de boulevard. En wij zijn heel bang dat wij al die, uh, parkeerders die, nu ver, die plaatsen die nu verdwijnen... dat wij de parkeerders daarvan op de brede Straat krijgen. En ik voel me af of het een oplossing is om het daar duurder te maken... zodat ze naar parkeerterrein de Zuid worden verwezen. Of in ieder geval eerder daarheen gaan. En dat is het enige wat ik uh, te zeggen heb. Dank u wel. Best een relevante opmerking. Dus daarvoor bedankt. Okay. Ja, we nemen dat mee. in de wethouders zullen er waarschijnlijk wel op ingaan. En ik verwacht ook wel een van de commissieleden vanavond. Uh, ja, dank u wel. Heeft er iemand nog een vraag eventueel? Want dat is nog wel een... Nee. Dus... Uh, de heer Molenaar. Razend snel. Goedenavond. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Huig Molenaar. Ik ben bijna 70 jaar een trotse inwoner van Zandvoort en ruim 50 jaar ondernemer in Zandvoort op het strand. Fijn dat ik even mag zeggen wat ik op mijn hart heb. In verband met de tijd constateer ik mij op de consequenties van de plannen... met betrekking tot de strandpromenade, boardwalk, de strandafgangen... en de clustering van de diverse strandpaviljoens. De boardwalk is al jaren geleden door de heer Tatis... toen ook volgens mij wethouder, raadslid, ook al is bij ons binnengebracht. Maar het kon door weinigen kon instemming krijgen... Bij de toenmalige bewoners, maar ook bij de toenmalige ondernemers. Nu komt er volgens mij een nieuwe versie, maar dan van beton volgens mij. Stelkomplaten, denk ik. Dat zie ik als een betonnen snelweg. Vol gevaren. Met als hoofdfunctie vrachtverkeersgebied... voor de bevoorrading van de paviljoens. Dus niet voor de passanten om daar te kunnen flaneren wordt qua onderhoud een hele grote kostenpost voor de gemeente. Er wordt nu al beknibbeld op de onderhoudskosten... van de dagelijkse gang op het strand. Het inhuren van derde bedrijven om het strand te reinigen... dat wordt uitsluitend gedaan naar topdrukte. Het vlakken van de vrije stukken strand... sporadisch. En de strandafgangen verzand Zandvoort maken nagenoeg niet of hoogstens in het voorjaar mogen die door de derde bedrijven weer begaanbaar gemaakt worden. Gelukkig zijn er ondernemers die het wel doen. Kortom, voor mij geen verbeteringen. De strandafgangen zijn voor de bewoners en de gasten en de leveranciers van de strandpachters van levensbelang... Naar nou, ik heb begrepen gaan de strandafgangen verdwijnen... en blijven er enkele bestaan of worden vervangen. Waar iedereen gebruik van maakt, dus één richtingverkeer... gaat grote problemen creëren. Door middel van de cluster van de strandpaviljoens... die in de plannen staan... gaat u voorbij aan de vrijheid en de toegankelijkheid voor een ieder. Zowel bewoner, gast... ...en strandpachter. Dit in verband met de bevoorrading van het paviljoens, zogenaamd. Elke bewoner of bezoeker of vaste gast van Zandvoort... ...heeft zijn eigen voorkeur voor zijn of haar locatie... ...en laat zich niet sturen. De, cons de consequenties ervan zullen heel negatief zijn. Door deze plannen worden gezonde bedrijven hartpatiënten, zo zie ik het... Als een hart geen toevoeg krijgt van vers bloed... dan sterft dat hart. Dat zal zich vertalen voor de ondernemers... door het verlies van inkomsten en het gaat het licht uit... en dan gaan er gaan de luiken voor de ramen... en een advertentie in de krant met de koop. De consequentie, een consequentie, leegloop van ondernemers en gasten. Deze negatieve toekomst moeten wij allen niet willen. Daarvoor houden wij allemaal... En ik zeker te veel van ons mooie, prachtige zandvoort. Oplossingen. Er moet iets gebeuren. Dat staat vast. Helemaal mee eens. Verbeter de strandafgangen. En praat eens eerder met strandondernemers, pachters... voordat er grote plannen gemaakt worden die veel geld kosten. Daar kunnen heel veel dingen mee bespaard blijven. In voorzieningen met betrekking de toegankelijkheid van het strand... voor mensen die slechter been zijn. Een rolstoel gebonden. Wij hebben als enigste hier in de regio nieuw unicum. Ik hoor er helemaal niks van. Die mensen willen ook genieten van een dagje strand. En denk erom, ik ben bijna 70, maar we zijn allemaal eerder aan de beurt. Hè? Denk wat groter, Zandvoort. Zandvoort is uniek. Alles hebben we hier. Zelfs de enigste badplaats in heel Nederland met een vaste treinverbinding met het achterland. Daar moeten we wat meer mee doen. Geweldige ondernemers en bewoners en gasten. Als ik mijn ogen dicht doe en droom in de toekomst van Zandvoort... dan zie ik de watertoren weer als een icoon, bepalend voor een gezicht in Zandvoort. Meneer, meneer Molenaar, ik moet toch wel nog drie, even... Nog drie zinnen. Dat is prima. Dan sta ik daar toe. Daar blijft het dan Want bij. ik ben nu heel positief, hè? Ja, dat me merk ik. U heeft het probleem aangegeven, de oplossingen... Ja, de en, oplossing, en dan een beschouwing, een oplossing. beschouwing. Drie zinnen. Het dorp weer vol met gasten en bewoners, vrolijk en gelukkig. En, daar komt het, het Juning-Swelling-Point... waar Zandvoort nog nooit over nagedacht heeft. En ik denk dat het is toch wat breder in het kader van de ambtenaren is... meneer moet dalen... In het verlengde van het station met zijn lift, maak een lift aan de boulevard. Een unique selling point. Daar kan je een heel mooi icoon van maken op de boulevard. En zorg daardoor dat rolstoels en, be en bejaarden die zonder hulp, met name zonder hulp, zelfstandig kunnen genieten van een mooi dagje strand. Ik dank u voor uw aandacht. Roep dit Gaan op tot... Een vraag of vragen, de heer bouwberg Wilson. Ja, voor, voorzitter, inspreker, bedankt voor uh, de, de, hetgeen wat er is gezegd en de overweging is gegeven. U had het over de boardwalk als een uh, snelweg ja. um, overstand. Ja. En um, het moet, ik moet zeggen, het idee heeft ons ook verbaasd. Maar uh, om eens even wat voeling te krijgen. Hoeveel, hoeveel vaak wordt u bevoorraad in een week of op een dag... Dat is afhankelijk van het weer. En als het heel mooi weer is, dan wil iedereen heel snel be bevoorraad worden. Want iedereen is dan nagenoeg vrij van zijn handel... en die moet weer opnieuw bevoorraad worden. Maar dat kan... Ja, sorry. Het is geen vraag, maar ik zal een antwoord geven. Maar uit de praktijk... als je stel komt laten, als je een weg gaat maken op het strand... als ik morgen een weg, een spoor trek op het strand... en ik maak het wat makkelijk, gaan de mensen er meteen op zitten... Dat doen ze. Daar moet je weer met handhavers neer gaan zetten om de mensen eraf te krijgen. De, de, de functie waar het voor ingericht wordt... als die gemotoriseerd gaat worden, wordt groot, dat wordt een groot probleem. Als je een plankier legt, oké. Okay, dan heeft het een functie voor ook de mensen waar het voor is. Wandelen en, en, en uh, flaneren. Maar als je de functie eraan gaat geven voor een paviljoen... dat er gemotoriseerd verkeer langs gaat. Ah, echt waar, dat wordt een puinbok. Voorzitter, ik, ik heb nog, nog een aanvullende vraag. Want ik wil graag gebruik maken van het feit dat meneer Molenaar al wat langer op het strand uh, bezig is. Um, wat verwacht hij van het vrijhouden van zand en het risico op onderspoelen bij zomerstormen nou ja, en dat soort dingen? Heeft u daar een idee over? Heb ik een idee over, maar aangezien ik heel beperkte tijd had, heb ik dat niet genoemd. Nou, ik ga u vertellen. Probeer nu eens te kijken hoe het nu op strand gaat met de afgangen. Er zijn hele goede ondernemers die maken het vrij en die maken het schoon en die maken het toegankelijk. Maar als je op het strand iets neerlegt en je hebt een zuidwestenstorm of een noordwestenstorm, dan ligt het zo hoog op de talute. Er kan geen auto erheen, er zal een shovel eerst overheen moeten voordat dat weer vrij is om toegankelijk te zijn. En daarom noem ik het ook een hele grote kostenpost. Kijk, en ik ben, niet, ik ben niet, echt niet negatief. Maar ik heb een beetje het gevoel dat het opheffen van al die strandafgangen... een beetje een gedachte erachter zit. Dat ze namelijk dan minder kosten krijgen voor het opstuiven van het zand op de boulevard. Nou, en dat gaat het niet zijn. Want dat, dat, dat wordt ook elke winter weer gedemonstreerd op de Noordboulevard. Waar geen strandafgangen zijn, daar gaat het zand er zo overheen. Ik heb eens in een inspraakavond tegen een ambtenaar gezegd... Als het oostenwind is, waar wij onze locatie hebben, Talassa en Plasant, met name Plasant en Meijer. Als het oostenwind is, dan staan, de, dan staan de vlaggen pal naar west, naar zee. Behalve bij Meijer en bij Plasant en een beetje bij ons. Daar staan de, de vlaggen precies andersom, naar het oosten toe. Dat is de zuiging om het hoge bouwenspel is wat allemaal zand meeneemt. En zeker als een hele dikke bries is. En dat wordt allemaal neergegooid en dat moet door handen. Of door machines opgeruimd worden. Maar ik zie het echt niet zitten. Dat hoor ik u zeggen. Uh, en dat is een hele mooie bloemlezing overigens hoor. Uh, maar meneer Bujmer heeft u nog andere vragen? Ja, want uh, um, er wordt iets gunstig gezegd over die boardwalk als dat dus een, een, een plankier is, hè? Uh, maar dat, ook dat plankier zit natuurlijk in diezelfde stuifzandwind, zal ik maar zeggen. Ja. En is dat wel een beetje goed zandvrij te houden? Kijk, met een plankier, daar kan je uh, wat makkelijker mee omgaan in een dagelijks onderhoud. En een beton een stelcomplaat van 2 bij 2 die kun je niet eventjes... Uh, er zijn weinig tractoren zelfs die hem kunnen verplaatsen. Maar een plankier kun je nog eens opdelen. En er is een foefje bij, en dat is al heel lang, dat hadden ze vroeger al... Als je een plankier op een iets verhoging legt, dan waait de wind hem juist schoon. Maar dan moet je net wel die andere kant weer wat beetje weghalen. Dus het zijn allemaal technieken die al lang, jarenlang bewezen worden. Duidelijk, duidelijk antwoord. U had nog een vraag, mevrouw Koper? Ik heb geen vraag, voorzitter, maar ik word geappt door het thuisfront uh, van een aantal mensen die zeggen, wij hebben geen beeld en geen geluid vanuit de raadzaal. Dat wil ik graag even meegeven. Ja, dat is heel vervelend. Zeker als je de mensen nog hartelijk welkom heet in het begin. Dat maakt het niet uh, plezieriger erop. Daar heeft u gelijk in. Uh, ik ga eens even, we gaan eens even kijken of het verholpen kan worden. Ik maak even gebruik van een korte schorsing. Nee. Er is nog een vraag van de heer Drommel. Een laatste vraag aan de heer Molenaar. Dank u voorzitter. Ja, Met genoegen stel ik uh, de heer Molenaar nog een vraag. Uh, hij noemde onder andere, hij noemde veel, maar hij had het over de afgangen zijn van levensbelang. En dit in relatie tot de andere zaken die hij noemde. Ik zou willen vragen meneer Molenaar, wat bedoelt u met de afgangen zijn van levensbelang? Nou zonder afgangen geen mensen, maar ook geen, je kan, je kan geen gastheer zijn voor je gasten. Ieder paviljoen is op zijn eigen manier gastheer voor zijn gast. De een doet het door, noem het maar op, heel divers. Gelukkig, daar is Zandvoort zo bijzonder in. Maar een van de dingen, wij faciliteren alle gasten op toiletgebruik. Eén ding die de gemeente Zandvoort in dat hele plan nergens naar voren laat komen. Telassa gaat zeker investeren in grote uh, voorziening op uh, natte ruimtes... Met name voor de passanten. En dan moeten ze door een poortje. en dan moeten ze er iets ingooien. Maar ik zal u vertellen, dat doen ze met heel veel plezier. Daar zijn wij alleen maar misschien kostendekkend mee. Maar wij beseffen ons als ondernemers. en niet alleen Telassen of Huigmolenaar. met mij nog heel veel andere hele goede. strandpachters. die beseffen zich dat wij allemaal. een functie hebben als gastheer op Zandvoort. En ik kan het u nog veel sterker vertellen. Daar zijn die strandafgangen. In combinatie in mijn optiek, naar de toekomst toe... als we dat toch wel iets moois gaan maken... maak er ook wat trappen bij. Dat maakt het speels. Dan krijg je, je, je zoen. Dan krijg je grandeur. De huidige afganger met nieuwe trappen trapperschetsen. Dat, dat zou ik. Als ik beleid zou mogen maken, zou dat een van mijn voorstellen. Dank u, Vierlijk, meneer Molenaar. Dat is een hele leuke uitsmijter. En een mooie trap, mooie overgang naar de volgende uh, spreker. Dank u wel, meneer. Morgen. Uh, er zijn, uh, de, laatste, de laatste zijn vanavond de eerste geworden als het gaat om inspreken. Dan is nu het woord aan de heer Berg. Goedenavond. Mijn naam is Arlan Berg, voorzitter standplaatshouders gemeente Zandvoort. Ik spreek hier ook namens, in namens de heer Kroon... die een standplaats heeft op de boulevard Paulus uh, hebben Het ontwerp hebben wij gezien en het verbaast ons zeer... dat er zoveel parkeerplaatsen gaan verdwijnen. Het verbaast ons ook dat geen één politieke partij... dit in zijn verkiezingsprogramma als punt had staan. En toch gebeurt het toch zoveel parkeerplaatsen laten verdwijnen waarschijnlijk. Waarom? Omdat de gemeente een maatregel van het niet mogen fietsen... in weerskanten nu gaat legaliseren. Om dit ruimte te geven en om het plan van een duimschaparchitect... we huren dit in voor het project in Zandvoort... geen verkeersdeskundige, maar een landschaparchitect... die extra zand op de boulevard wilt aanbrengen. Offeren we ruim 200 parkeerplaatsen... het zijn er namelijk meer dan in uw onderstelling doet geloven... Maar u zou er goed aan doen om in ieder geval aan een aantal kist- en rijdplekken aan te leggen. Mijn advies voor bijstelling van de, planten, van de plannen zou zijn... ook namens Jaap Kroon, die al 43 jaar ervaarsdeskundige is op de boulevard Paulus Lood, op de Zuidboulevard dus, geef de auto en leveranciers gewoon een autoweg. Niet de auto's en vrachtverkeer laten rijden over de fietsweg... Dat is gezien het vele verkeer vragen om ongelukken. Compenseer dat er aan één zijde minder geparkeerd kan worden... dit met kis- en rijplekken, zodat gezinnen hun kroos normaal kunnen afzetten... zonder te moeten stilstaan midden op de weg. Leg niet het extra zand neer op de boulevard. Dit kost de gemeente alleen maar extra kosten voor het bijhouden van stuifzand en het verwijderen hiervan. Publieke werken hebben voor deze, deze uitvoering denk ik niet eens capaciteit... Leg het fietspad voor beide richtingen aan naast de stoep. Indien je dit niet aangrenzend maakt... zul je zien dat de fietsers alsnog op de stoep gaan fietsen... want ze willen ook optimaal van de kuststrook genieten. Voor de standplaatshouders is het goed dat de dagelijkse gesleur... van de kramen, wat absoluut niet duurzaam is... dat daar nu een andere visie naar voren is gekomen. Ik zou daarin willen adviseren en de Jaap Kroon... voor deze boulevard wat nu ontwikkeld wordt helemaal... Bovenal wil ik de raad en het college aangeven dat de Zuidboulevard dit najaar echt aangepakt moet worden. Hopelijk wordt dit onderdeel niet vertraagd, want dat gebeurt nog wel eens met plannen in Zandvoort. Koppel het anders los van de discussie over de middenboulevard en zijn boordwalk en trappen, maar ga de Loot echt aan de slag. Dank u voor de tijd. Is er iemand die een vraag heeft? De heer Brommel? Dank u voorzitter. Ja, ik, ik doe het natuurlijk niet graag... maar ik zou toch in dit geval de inspreker willen corrigeren. Want in het verkiezingsprogramma van de VVD staat heel duidelijk... dat wij tegen het verminderen zijn van een enkel parkeerplaats. Dit voor uw aanvulling, voor uw inspraakmogelijkheid. Ja, ik, ik heb dus ook uh, uh, gezegd... geen één politieke partij had het op verkiezing staan, dat dat gaat gebeuren, dus ik hoop dat u het volhoudt. Dan. Wij hebben het nog steeds in ons verkiezingsprogramma staan... al voordat dit aan de hand was, namelijk toen u ging kiezen. Maar dat u dus een parkeerplaats wilt behouden. Geen parkeerplaats opofferen, dat zegt u toch? Of begrijp ik? Het Berge, het debat gaan we straks voeren. Oké, okay, dat was een vraag. Hè? We gaan er natuurlijk geen verkiezingsprogramma van maken vanavond. Maar dat is het niet, deze bijeenkomst. Uh, Dank u. Zijn er nog Graag gedaan. zijn er nog andere mensen die een vraag hebben. Niet? Dan gaan we naar de heer uh, Rkel. eens Even kijken hoe we dit in drie minuutjes in elkaar poetsen. Even. Um, ik ben uh, Ralf Berkel, gelukkige bewoner van de boulevard Paulus Loods. Berkel. Um, we hebben in uh, januari, ik spreek hier namens mezelf. Uh, in januari hebben we met een aantal uh, bewoners zijn we erachter gekomen dat uh, de renovatie van de boulevard niet een uh, cosmetische boel, uh, renovatie alleen is... maar ook een verkeerstechnische renovatie... Waar we een beetje op losgingen. We hebben de gemeente gebeld. De gemeente die zei van. Uh, de meeste bewoners zijn het ermee eens. als de verkeersrichting omgekeerd wordt. en fietsers worden omgekeerd. Daar schrokken wij van. En wij dachten van. dat gaan we eens. Uh, uh, verifiëren bij alle uh, bewoners. Dus ze hebben eigenlijk een hele eenvoudige enquête gedaan. onder de. Uh, boulevardbewoners. Om het even heel klein te houden. En. Uh, van de 40 woningen ongeveer van 35 woningen hebben wij een respons gekregen. Waarvan 80%, en ik gooi het even op de fietsers, 80% tegen het omkeren van uh, fietsers is. Of in ieder geval fietsers in beide richtingen. En uh, als je alle woningen erbij zet, dan is het ongeveer 70%. Dus je zit tussen de 70 en 80% van de bewoners, de ervaringsdeskundigen, ik pik je woord eventjes op um, die op de boulevard wonen en die tegen het verdraaien. ...van uh, fietsers op de boulevard zijn. Uh, wat is de belangrijkste reden? Veiligheid, veiligheid, veiligheid. We hebben een aantal documenten hebben we gedeeld met de gemeente. En uh, nou ja, uh, Ieder weet die een beetje in de buurt woont... ...dat op het moment dat het een beetje mooi weer is... ...dan heb je op het fietspad tussen uh, Noordwijk en Zandvoort... ...heb je de, de ambulances af en aan rijden. Uh, we hebben een buurman waar al twee keer een helikopter in heeft gestaan. Dus het, is het risico is van groter. Nu hebben we de afgelopen vijf jaar volgens de gemeente hebben we op de boulevard één geregistreerd ongeluk gehad. Fietsongeluk. En uh, wegens veiligheid moeten dus nu de fietsers bij de kant op gaan. We gaan op de boulevard gaan we nu een 46-uitritten creëren, of die zijn er al, waarbij ook het verkeer nu ook vanaf de andere kant komt. Met 35 kilometer plus. Pelotons, fietsers, e-bikes, scooters. We krijgen een oversteekplaats. Bij de Zuidboulevard. Want je gaat nu vanuit Noordwijk moet je oversteken. Dus je gaat een oversteekplaats creëren. Je gaat een zijstaat creëren. Waar het verkeer ook vanaf de andere kant komt. Dus met een 50, 60 extra verkeerssituaties. Kunt u mij niet vertellen dat het een veiligere... Boulevard gaat worden. En ik snap nu dat er ook 6 ton achter zit, subsidie. Want ik begrijp dat als er een fietsstaat gecreëerd wordt op de boulevard, dat er een kleine 6 ton subsidie aangevraagd is. De fietsstaat is de lf 1 de Europa route, die langs de boulevard rijdt. En nou ja, dat is 950 meter waar we 6 ton voor kunnen krijgen. Wat ik heel leuk vind en ik ben heel blij dat de boulevard uh, mooier gaat worden. Maar ik ben als de dood voor ongelukken op de boulevard. En ik kan zo vertellen, ik sta hier niet voor mezelf. Je kinderen verdrinken nooit in je eigen zwembad. Maar ik sta wel voor al die mensen die straks moeten gaan oversteken. En hele vreemde mensen krijgen. Misschien heel leuk om een heel kort stukje, als het nog mag... uit de NRC zijn een paar uh, zinnen... Die was in het NSE, stond dat. En dat ging over de uh, mamil. Ik weet niet of u er ooit van gehoord heeft. De mamil, dat is de middle-aged man in Lycra. Dat is een man van boven de 40, beentjes geschoren, niet zelden dikbuitig, met een dure carbonfiets en dito-wieler-outfit. Vol testosteron dendert hij over het wegdek bij voorkeur in een pelotonnetje. Wie niet tijdig opzij gaat, wordt opzij geschreeuwd. Bellen doen maamels niet. De wieler-etiketten schrijven voor dat je geen bel op je racefiets hebt. Dat scheelt gewicht en ziet er beter uit. Dus dat is het beeld wat ik een beetje op de boulevard heb. Nogals mijn uh, inbreng. Duidelijk. Uh, met name die laatste, die laatste man. Uh, ja, want dat is toch wel uitsmijter. Uh, zijn er vragen van commissie-leden? Niet? Dan wordt u bedankt voor uw inbreng. Oké, okay. nu De laatste, wordt de echte laatste, of spreekwoordelijk de eerste. Meneer Korper. Dank u wel, voorzitter. Uh, BLK, mijn naam is Albert Korper, ik spreek namens het BLK. Uh, we willen als BLK complimenten aan de wethouder en mevrouw Christine. Uh, achternaam, <laughs> Jordaan, uh, danken. En complimenteren met de wijze waarop ze de participatie georganiseerd hebben. En alle participanten willen we ook complimenteren met de actieve houding en actieve inbreng in het proces van de herinrichting. En we zijn het lang niet altijd met elkaar eens geweest, dat het duidelijk zijn. Starten met een vel waar diverse gebruikers vanuit de praktijk hun inzichten en wensen kunnen noteren, is de juiste manier voor het creëren van draagvlak. Er zijn verschillende. Bijeenkomsten geweest waar belanghebbenden inhoudelijke inbreng konden leveren. De vraag is nu of het schetsontwerp zoals ligt... en de nadere uitwerking in het verlengde hiervan beantwoorden zal aan deze inbreng. Wij als BLK kunnen ons goed of in redelijke mate vinden in het ontwerp Schetsplan. En ik gebruik bewust het woord redelijk. Dat heeft van doen met het schetsmatigen van dit plan. Uit ervaring weten we dat je op een hoog abstractieniveau het eigenlijk altijd wel met elkaar eens kunt zijn. Het vernein zit vaak in de uitwerking van de details. BLK is tevreden met het handhaven van de huidige rijrichting. Ik ben erg blij dat die omkering van die rijrichting uit het land gehaald is. Voor de time being in ieder geval. <tiek> uh, even kijken. Zodat deze in de schets opgenomen... Uh, het verbeteren het verbeteren van het belevingsniveau van de boulevard. Zoals deze in de schets opgenomen zijn. Het plaatje ziet er mooi uit. Maar hoe pakt het in de praktijk uit? We plaatsen daarom toch enkele kanttekeningen die ik graag met u wil delen. Tweerichtingverkeer, verkeer, fietsers, wielrenners en scooters. Binnen het BLK is er uitgebreide discussie geweest over het voornemen voor twee-richting fietsverkeer. waarin de auto te gast is. Verhoogt dit de veiligheid? Wat doen we met de peloton met elektrische fietsers en scooters? Feit is dat deze bewegingen in twee richtingen ook nu al plaatsvinden. Bovendien wordt op dit punt zeer slecht gehandhaafd. Hij kun wel zeggen: niet gehandhaafd. Door dit nu te legitimeren, weet je als deelnemer aan het verkeer dat je op moet letten op fietsverkeer van twee kanten. Dat kan een winst zijn. Verbetert dat de veiligheid? Ik weet het niet. Bij elkaar geeft dit op dit moment het voordeel van de twijfel. Maar we roepen de raad en het college wel op om, ten eerste. ...toe te zien op effectieve maatregelen voor, het met, name, voor met name de pelotons, wielrenners en scooters. Zorg dat de vaart eruit is als u het doorvoert. Twee, het bijvoorbeeld na een jaar analyseren of de veiligheid toegenomen is dan wel afgenomen is. En drie, in het laatste geval, dus als de veiligheid afgenomen zou zijn... ...niet te stromen om aanvullende maatregelen te nemen en het niveau hierop bij voorbaat af te stellen... ...zodat je niet voor enorme kosten komt te staan... En dit kan in het zwaarste geval ook zijn het teruggrijpen op een richting verkeer voor fietsers. Stallen van fietsers, scooters en motoren. Met paas hebben we het weer gezien, dat is heel druk, ook met fietsers en scooters en motoren. We zien in het schetsvoorstel de uitwerking terug uh, waar deze fietsstallingen komen en hoeveel dit er zijn. Maar op een hele mooie dag, op een drukke dag, wordt ook de afscheiding tussen wandelpad en zeereep gebruikt als stalling. Dit zal het beoogde natuurlijke effect van de boulevard en van de herrichting niet te goede komen. Wij denken dat verdere uitwerking hier noodzakelijk is. Materiaalgebruik. In het huidige ontwerp staat vergroening. En we juichen dit in beginsel van harte toe. En we vragen met de betrekking tot het beheer ervan. Wij vragen nu daarom voldoende onderhoudsbudget ter beschikking te stellen om deze vergroening in goede staat te houden. Dus geen vergrassing. Geen honden uitlaatplekken. Dit betekent onze inziens voldoende toezicht van handhaving... maar ook voldoende onderhoudsbudget om dit in goede staat te houden. Doe je daar te weinig aan, dan zijn deze groenplekken binnen de kortste keren vergrast. En in dat geval zou de herrichting geen upgrade, maar een downgrade worden. En ik heb drie tenslotte, waarvan één persoonlijke titel. Vlissingen, tenslotte één. Vlissingen heeft een soort gelijke ontwikkeling doorgemaakt wat betreft haar zeeboulevard. <kwijnt> Misschien draagt het bij als de raad zich laat informeren... ...over de valkuilen en de ontwikkelingen zoals die in vissing hebben plaatsgevonden. En de verkeersraad maatregelen die daar zomers toegepast worden. Men heeft daar zomers hele specifieke verkeersmaatregelen. We begrepen dat het doelstelling van het bureau om een overgang tussen Paulus Lood en Vervoers te plannen. BLK vraagt zich echter wel af of er besluiten genomen kunnen worden ten aanzien van de boulevard Vervoers. Nu heb ik vanmiddag in de beantwoording van de vraag in Open gelezen dat er nog geen besluiten over Vervoers genomen worden... Dus eigenlijk is het een beetje obsolete. Naar onze beleving is, daarom is daar onvoldoende participatie met bewoners geweest. Logisch, want het gaat ook om de tweede fase. Daarna schreven wij als BLK aan ook graag betrokken te willen zijn en blijven bij het uitwerken van de details van dit plan. Juist om te kunnen blijven toetsen aan de praktijk vanuit de gebruikers. Er zit een stuk ervaring, de wonen stuk ervaring, we weten wat wel, we weten wat niet kan werken. Zoals eerder vermeld, de echte verschil ontstaan pas bij de uitwerking van de details. Ten slotte twee, die is op persoonlijke titel. En het sluit heel erg aan bij wat de heer Molenaar zojuist vertelde. Ik vraag me af of standpacht, en bezoekers vrolijk worden... van een boardwalk van ongeveer 4 meter voor langs de standpaviljoens. Zeker als deze voor bevoorrading gebruikt kan worden. En dan heb ik nog niet over de risico's bij hoogwater. Het zou zomaar kunnen dat Zandvoort straks een hele mooie boulevard heeft... misschien wel de mooiste van Nederland... ...maar een heel lelijk verhard stand krijgt. De voorgestelde oplossing is een heel andere dan een boardwalk... ...waar het woord walk in zit en niet rijden... ...voor wandelaars en minder verlieden. Wel een goed idee, mits met goed materiaalgebruik... ...en een goed onderhoudsplan. Zo'n boardwalk heeft toeristische meerwaarde... ...en ook meerwaarde voor de minder verlieden. Ten slotte drie, en de laatste is dat... ...de lk zich af over het omleggen van de strandafgangen... ...zoals in de plannen staat... Uh, ...geen buitengewoon beslag legt over het beschikbaar budget... Ik dacht een herritje was van de boulevard en ik weet niet of het ook een herritje van het strand zou zijn. Dat is wat ik kwijt wilde. Dank u. Dank u wel meneer Korper. Zijn er vragen? De heer Berg, bezet. Uh, pleit de BLK nou eigenlijk ook voor dat misschien uh, het de rijstrook en het fietspad apart komt te liggen? Nee, dat pleit ik bij elkaar niet. voor. Oh, dat Bij elkaar kan zich vinden in de plannen zoals ze nu voorliggen. Oké, okay, alleen de, niet de, de fiets, twee kanten op. Daar kunnen we ons in vinden met een aantal voorwaarden. We twijfelen of het de veiligheid verbetert. Wat dat betreft uh, voelen we heel sterk mee met de, heer van Berkel, met de heer Berkel. Maar we kunnen ons er wel in vinden. Bij elkaar heeft een democratisch proces. En binnen het proces hebben we gezegd... er waren voor- en tegenstanders. Voorstanders waren de meerderheid van twee richting het verkeer... want die legitimeert het... ...in plaats van als verrassing. Dus laten we, dit, laten we hier meegaan. Maar wel blijft monitoren of het veilig wordt of niet. Beantwoord dat u vraagt? Ja, okay. duidelijk antwoord begrijp ik. Bedankt. Uh, oh, alle insprekers oh. nogmaals. Dan gaan we de vergadering uh, voortzetten. Met het woord aan de commissieleden. Uh, We beginnen aan de achterzijde uh, links. Mevrouw of de heer Wie van Gbz. Ja, dank u wel. Um, ja, de gemeente Belangen-Zandvoort heeft al eerder laten weten... Uh, dat dit plan er mooi uitziet en dat is het dan ook. Het oog leuk, maar het is een verschrikkelijk... Uh, ongevaarlijk. Gelukkig zijn meerdere mensen dat met ons eens. Gezien ook de brief die binnen is gekomen van de Fietsersbond. Het laten fietsen in twee richtingen met links parkeren is echt levensgevaarlijk. Ik heb hier al zo vaak voor gewaarschuwd, ook in de Haltestraat is dat het geval... Uh, het wegrijden, als je links geparkeerd staat en je zit alleen in de auto... is bijna ondoenlijk, want je kunt gewoon niet zien wat er aan de andere kant komt. Dan heb je hier in de Haltenstraat één voordeel. En dat zijn namelijk winkelruiten. Die heb je op de boulevard dus niet. Van in de winkelruiten kun je nog enigszins gebruik maken om beweging waar te nemen. Hier in de Haltenstraat wordt gelukkig niet zo heel veel naar beneden gefietst. Ik spreek heel veel mensen die zeggen, ja, ik ben daar gek... Levensgevaarlijk om dat te doen. Ook al mag het, ik fiets om. Gelukkig, want dat zijn verstandige mensen. Het is euh, daarom niet aan te bevelen om het op deze manier in te richten. Wij willen dan ook voorstellen om gewoon de lijn te volgen... zoals die ook op de boulevard Banaar is ingezet. Voetpad, fietspad en inderdaad de rijbaan voor de auto's. Je kunt er ook op een andere manier van afkomen en dat is door aan de boulevardzijde te laten parkeren. En dan twee richtingen voor de fietsers. Dan heb je heel wat minder gevaar. Zoals het plan er nu uitziet, dan heb ik het puur even over die inrichting... zullen wij er absoluut niet mee in kunnen stemmen. Dus u weet het vast, dat gaat geen hamerstuk worden, dat is één. En ook, euh, ik heb hier, euh, toen wij hier een bijeenkomst hadden... Uh, al aangegeven dat, uh, ja, en hoe dan met de, de minder valide, nou dat werd hier ook in de zaal al net naar voren gehaald, dat wordt natuurlijk hartstikke leuk met die afgangen. Uh, ja, hoe krijg je iemand in een, in een invalide, in een rolstoel op een normale manier naar beneden, of een heel eind om, kom je bij een strandtent waar je eigenlijk niet uit wil komen misschien? Um, daar moet op een andere manier uh, invulling aangegeven worden. Dus nogmaals, het ziet er mooi uit, maar ja, dat is het dan ook. Daar wil ik het in de eerste termijn la bij laten. Het is ook de eerste termijn. Uh, dank uh, uh, daarvoor. De heer Kabali van Groenings. Jazeker. Dank Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn uh, enthousiast over de plan. En dat klinkt misschien op deze avond tot nu toe een beetje raar uh, als je als dat zo hoort. Wij zijn blij dat de fietser eens een keertje op één komt te staan. Uh, de, gevolgd door de voetganger en daarna pas de auto. Wij zien dat juist als een mooie meerwaarde voor een mooie groene boulevard. We zijn een dorp, we liggen midden in de natuur. En hoe mooi kan het zijn als we het nu eindelijk een keertje kunnen verbinden... over ons hele boulevard en door ons hele dorp heen. Dus wat dat betreft complimenten aan de wethouder over hoe dit plan eruit ziet. Um, laat ik daarbij ook aangeven dat ik enthousiaster werd van het eerste plan. En waarom ben ik er enthousiast van? Omdat toen de rijrichting nog de andere kant op was... wat heel veel veiligheid gaat schelen. Uh, een beetje aansluitend op wat mijn collega hiervoor zei. Dat zou juist een mooie, ja, een mooie pre zijn. Een mooie veilige pre ook. Dus wellicht dat ook nog ter overweging. En ja, het vergt heel veel van de bewoners. Ja, ze hebben een andere rijrichting dan. Het wordt anders. Maar geef het een keer een kans, denk ik dan. En dat bedoel ik ook met de hele boulevard. Ik ben heel enthousiast over, over de plannen nogmaals. De boardwalk... Daar heb ik zo mijn mits en mara mee. Waarom? Omdat het nu eigenlijk ingetekend staat als een soort van ja, vrachtwagensweg. En nogmaals, een, een inspreker zei net... het is een boardwalk en niet een boardride. Uh, uh, dus, dus probeer daar een andere manier van te vinden of in te vinden. Een goede suggestie is misschien wel inderdaad zo'n plankier. En misschien ook wel een suggestie om die achter de strandtenten te leggen... in plaats van voor de strandtenten. Dat zorgt namelijk ook voor dat, uh, dat, dat de paviljoenhouders... misschien de achterkant van, van het paviljoen... Uh, ook mooi kunnen inrichten dit mooi kan aansluiten bij de rest van de omgeving. Um, en dan de fietsparkeerplekken en de scooterparkeerplekken. Ik vind uh, persoonlijk dat het een heel goed punt is. Dat kwam ook al naar voren in de, in de sessie die wij hebben gehad. Die zijn er gewoon te weinig. In de afgelopen weken is het een paar keer rond Paas zeker heel erg mooi weer geweest. En je ziet gewoon de complete boulevard op veel punten gewoon vol staan met fietsen, scooters en noem het maar op. Daar moeten we nou echt een keertje een fundamentele oplossing voor vinden. En dit is het moment om daar ook echt iets aan aan, aan te passen. Volgens mij zijn het ook de foto's die uh, de collega's van OpenZet meestuurden tijdens de vragen. zijn daar een mooi, een mooi voorbeeld van? Dus probeer die dingen nog aan te passen. Het plan zelf zie ik echt als een, als een hele mooie aanwinst, een mooie pre voor en nogmaals mijn complimenten aan de ambtenaren en aan de wethouder voor deze plannen. Dank u wel. Dank u, dank u wel, meneer Kambali. CDA, wie van CDA? De heer? Oh, er is een vraag aan de heer Kabali. neem ik aan. Meneer Deen, PVV, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een verduidelijkende vraag aan de heer Elkambali. Ik begrijp uh, ja, de sympathie voor de fietser... en dat hij dat ook een heel belangrijk punt vindt in dit stuk... Maar heeft meneer Elgebali dan ook het, het uh, advies van de Fietsersbond gelezen... waarin duidelijk wordt gesproken dat het gewoon echt onveilig is? Uh, wat, wat vindt hij daar dan van? Nou, als u goed naar mij uh, betoog heeft geluisterd... betoog ik juist om de rijrichting andersom uh, of echt om te draaien deze keer. Waardoor de onveilige situatie voor fietsers gewoon minder onveilig wordt. Omdat je dan wel, eigenlijk net als mevrouw Van der Veld net zei... aan de goede kant uh, uit het parkeerhaven gaat... En je alle, alle zicht hebt op de fietsers die, die om je heen fietsen. Dus uh, in die zin ben ik op dat moment wel voor. En ik ben zeker tegenstander, dat kan ik maar bij aanvullen... Om, uh, om langs de boulevard te parkeren. Want je wil juist zorgen dat de, de, de, de, de fietser en de, de voetganger... juist alle zicht heeft over de zee, over, over het mooie duingebied... dat wij daar willen creëren. Sorry, maar dan voel ik mij... Nee, u... sorry, een reactie. Ja. Nou, dat is niet erg hoor. Ik, sorry. Ik, ik uh, denk uh, dat of ik niet daar ben geweest of dat u mij niet begrepen heeft, heeft... maar ik heb gezegd voetpad, fietspad, parkeren en dan de rijbaan. Dus die fietser en die voetganger hebben dan alle zicht op die prachtige zee en duinen. Dus even voor de duidelijkheid... Waarvan, waarvan acte, meneer Kabadi? dat is op zichzelf geen vraag. Zijn er nog geen interrupties verder of vragen? Want dat moet het wel inhouden in zo'n situatie. U wel, meneer Drommel? Ja, toch een kleine vraag uh, aan mevrouw Van der Veld. Ze noemde het volgorde op van parkeren, voetgap, voetpad. Waar, waar sprak u van? Van oost naar west of van west naar oost? Ja, wat denkt u nou zelf? Waarom denkt u dat ik die vraag stel? Ja, ja, nou, Je hoeft er niet altijd te geven, dan ga ik er straks zelf op in. Ik heb gezegd dat je de boulevard Benaar moet kopiëren. Dus dan begin je met het voetpad en dan het fietspad. En dan krijg je inderdaad een, een deel wat je even moet afsluiten. Daarnaast parkeren, zodat de, de passagier niet een deur open gaat. De vraag mevrouw van der Veld is toch, kunt u ingaan op West-Oost? Uh, hoe zit dat? Net, ja, nee, sorry. Nou, sorry. Ik heb net nog gezegd dat je een prachtig zicht hebt op de zee. Dat heb je niet naast geparkeerde auto's. Dus het lijkt me een duidelijk iets. Maar... Oké, okay, sluiten dit punt af. Geen andere uh, vragen, interrupties. Dan gaan we naar het CDA, de heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij leggen graag de nadruk op de volgende vier punten. Het CDA heeft grote twijfels over de boardwalk. In uh, andere plaatsen uh, waar je een dergelijke boordwalk hebt... zoals Castricum en Scheveningen... daar... Uh, uh, hè, er is het strand veel breder. Uh, hè, vier meter uh, voor een strandtent in uh, Zandvoort, dat, uh, nou, dat ziet er gewoon echt niet, uh, niet uit. Uh, ook hebben zij daar geen mooie uh, strandafgangen zoals in Zandvoort. Uh, nou, verder vinden wij het erg jammer dat er geen uh, participatie heeft plaatsgevonden... met de uh, bewoners van de Vauvage. Uh, en uh, de overschrijding van 3 miljoen op de fafage is echt veel te hoog. Deze luchtfietserij uh, kan wat CDA betreft terug naar de tekentafel. Uh, verder is het verlies aan parkeerplekken uh, op de Zuid een aandachtspunt. Uh, er zouden meer uh, plaatsen kunnen komen op het Friedhofplein. Het CDA ziet uh, dat wanneer dit plein efficiënt wordt ingericht... Uh, er dan ook 50 parkeerplaatsen uh, makkelijk kunnen bijkomen. Ook zou het verstandig zijn om het parkeertrein de Zuid efficiënter in te richten... en er een marktconform fiscaal tarief te laten gelden. Uh, het CDA is erg blij om te zien dat de duurzaamheid is meegenomen in deze plannen. Maar wij lezen ook dat er nog gelden voor moeten komen... Uh, zie pagina 12 van 16. Uh, de vraag is... heeft u nou geld voor duurzaamheid vrijgemaakt of niet? Uh, en uh, als laatste de krachtstroom... Uh, ziet u als duurzaamheidsmaatregel. Is het bekend dat er op het Badhuisplein al krachtstroom staat? Uh, deze kan worden doorverbonden... Uh, waarom benut u dit punt niet beter? Uh, wij zien uh, nou, graag de aangepaste plannen voor de vervage tegemoet. Dank u wel. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende partij, OPZ. Wie? Meneer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. In ieder geval willen wij alle partijen die uh, hebben deelgenomen aan de alle overleggen... die tot dusver hebben plaatsgevonden om uh, tot deze planuitvoering uh, plan, uh, te komen... bedanken voor hun, uh, voor hun inspanningen. Um, ook de insprekers bedankt voor hetgeen dat zij de raad in, in overweging geven. En uh, in ieder geval willen wij het, uh, het college kenbaar maken dat wij het onderschrijven... Het nut om het schetsontwerp... Um, wat niet zo gebruikelijk is om dat te doen, terecht is dat opgemerkt, nu voor te leggen aan de Raad. En we vonden het ook, eerlijk gezegd, wel ook hard tijd worden, na alle presentaties die we hebben gezien, dat we daar nu eens eventjes met elkaar over van gedachten kunnen wisselen, wat we daar nu van vinden. Voorzitter. Um, het is het voorstel... ...om de boardwalk in een vervolgfase te bespreken, eh, lezen wij op een plek. Maar we leggen, hebben ook een raadsbesluit voor liggen, waarin, naar nou, onze mening, iets heel anders staat. Want het college stelt de raad voor het schetsontwerp voor Boulevard, Paulusloot en de Vavoges vast te stellen... ...als uitgangspunt voor het voorlopig en definitief ontwerp. Nou kun je zeggen, ja, dat is alleen maar een uitgangspunt... Maar ja, op het moment dat wij een uitgangspunt zouden vaststellen... waarvan we nu al kunnen aanvoelen dat dat op een aantal punten niet voldoet... aan hetgeen wat wij vinden dat eraan wel zou moeten voldoen... dan zouden wij, denk ik, onze taken niet goed waarnemen. Dat betekent dat wij van mening zijn dat wij op die punten... die wij vanavond met elkaar bespreken en die afwijken van het schetsontwerp... consequenties moet hebben voor de besluitvorming daarover en voor het vervolgende proces. En ik vraag aan de wethouder of zij dat met ons eens is. In ieder geval willen wij onze bedenkingen kenbaar maken. En dat doen wij ook omdat wij daarmee willen voorkomen... dat er veel tijd en geld gaat worden besteed aan zaken... in een vervolgproces, waarvan het de vraag is... of dat de ondersteuning van deze raad krijgt. En of we ook niet tot de conclusie komen dat er zaken zijn waarvan je moet afvragen of je dat überhaupt wel moet willen. Bovendien um, is het, onze, onze optiek wat vreemd... om alhoewel de uitkomst van nader overleg en besluitvorming nog zal volgen... het schet ontwerp al bij voorbaat als uitgangspunt... voor het voorlopig definitief ontwerp vast te stellen. Het proces gaat immers nog door. Dus wij vinden dat ook niet goed op elkaar aansluiten. Want als dit zou betekenen dat het schetsontwerp een vaststaand kader bij de verdere bespreking is, nou ja, dan zijn we er ook om die reden waar ik eens tegen. Dan ga ik nu even in op de verschillende onderdelen. De boardwalk, board of beter gezegd, want dat is het. Het is geen boardwalk, het is een boardroad. We hebben voor dat idee in de verslagen van de participatieovereenkomsten wel geteld twee aanknopingspunten aangetroffen. Ene is. De standafgakken mo moeten minder steil worden om rolstoelgebruikers en mensen die slechter benen zijn makkelijker naar beneden en weer terug naar boven te laten gaan. En ook moeten de strandafgangen veiliger gemaakt worden en beter bereikbaar voor de bevoorrading van de standpaviljoens. Dat is het ene. En de andere is, er is met verwijzing naar de Noordboulevard geopperd dat er in de toekomst minder afgangen gemaakt moeten worden. Waarom dat zou zijn, dat wordt niet uit de Verslag du duidelijk. Dat zijn dus de enige twee passages die wij hebben gevonden... Uh, voor een onderbouwing, als je dat met wat goede wil doen... van een board road. Voorzitter, laten we er helder over zijn. Wij zijn voor een board walk. Een plankier dus voor het voetgangers. Maar we zijn niet voor een vier meter brede bevoorradingsweg... voor of achter strandpaviljoens... Want net werd geopperd van ja, je zou kunnen overwegen om dat ook achter de strandpaviljoens te leggen, die weg. Maar als het de bedoeling is van een wandelpromenade en je moet aan de achterkant situaties van strandpaviljoens uh, gaan wandelen, dan heb je weinig aanleiding daartoe, want je uitzicht op zee is weg. En wat je wel ziet, dat vraag ik me af of dat zo aantrekkelijk is om te bekijken. Dus blijft er ons idee uh, maar één optie over en dat is dus die weg die voor de terrassen zou gaan langslopen. Voorzitter, dat zou betekenen dat tenminste 16 paviljoens, misschien zijn het er meer, euh, door die board road worden omsloten. En zou de bevoorrading van al die paviljoens, u hebt net gehoord dat dat nogal eens een, vaak het geval kan zijn, over die ene weg moeten plaatsvinden. Dat betekent heel veel meer verkeersbewegingen over één weg over het strand, in plaats van nu gespreid over de vele bestaande afzonderlijke standafgangen. Nog los van de kosten en allerlei andere bezwaren... zijn wij in ieder geval om de genoemde redenen... tegen de voorgestelde bordrood die geen bordbok is. Dat hulpsdiensten positief zijn over een bordrood, dat zegt misschien iets over de dimensionering van de bestaande afgangen. Laten we dus zorgen voor minder steile en veilige strandafgangen... en laten we die niet vervangen, of het zou een angionele zaak moeten zijn... maar in ieder geval niet vervangen door trappen... die immers voor kinderen, ouders met kinderwagens, minder verlieden en ouderen... een veel groter obstakel vormen dan de huidige strandafgangen. Ook het verminderen van het aantal strafstrandafgangen of dat voortkomt uit een algemeen gevoelde behoefte zoals dat uit de participatiebijeenkomst blijkt, daar hebben wij wat vragen bij. Wij betwijfelen dat namelijk. Ontwerp Boulevard Paulusloot. Wij missen in het ontwerp een op de behoefte afgestemde stallingsmogelijkheid qua capaciteit voor fietsen en bromscooters. Wij missen ook, en het is aardig dat ook de insprekers daarover repte, enkele kis- en rijplekken om daar zonder hinder voor anderen te veroorzaken, even te kunnen stoppen... om passagiers en bagage te kunnen afzetten en vervolgens op weg te gaan op zoek naar een parkeerplek. Wij betwijfelen of er in het ontwerp, want dat konden we nou niet zien... want dat staat nergens aangegeven, voldoende rekening gehouden met voldoende wegbreedte... voor de weggebruikers die er op die weg allemaal hun weg moeten vinden... Dat zijn namelijk niet alleen auto's en fietsers van een en andere kant, maar het zijn dus ook transferbussen bijvoorbeeld, die de passagiers snel van het parkeerterrein Zuid moeten vervoeren naar het evenementenpark Zandvoort, circuitpark Zandvoort. En denk eens even wat er gaat gebeuren op het moment dat het inderdaad zo is, en we rekenen er een beetje op dat de F1 naar ons toe komt. Maar dat geldt evenzeer voor het vrachtverkeer die de paviljoens ook op dat zuidelijke deel van de boulevard... regelmatig bevoorraden. Wij verzoeken ons te laten weten met welke maatvoering... het ontwerp op een veilige wijze in voldoende ruimte... voor fietsers in twee rijrichtingen... en voor bussen en vrachtauto's in één rijrichting, in één rijrichting, rijrichting voorziet. Dat is ons niet helder. Wat ons ook niet uh, helemaal helder is, dat is namelijk... we hebben daar vragen over gesteld, we dus hebben gehoord... ja. Die maatvoering baseren wij op de CROW-normen. In spraakgebruik vaak Kraw-normen genoemd. Maar van eh, de, het fietsberaad lezen wij... met name de afdeling Amsterdam, Fietsersbond moet ik zeggen... die nogal wat met eh, fietsstraten te maken hebben... dat zij op een aantal punten menen dat er voor een goede weginrichting... afgeweken moet worden, om dan wel additioneel aan eisen gesteld moeten worden... aan die normen. En de vraag is even wordt dat gedeeld. Want terecht maakt men zich naar, onze, naar ons idee... zorgen over de veiligheid van de inrichting van de boulevard... zoals dat op dit moment is voorzien. En wij vragen dan ook ons af... of er onoverkomelijke bezwaren zijn... om, omwille van die veiligheid... niet te zeggen we gaan parkeren aan de huizenkant... maar we gaan parkeren aan de boulevardkant. Want zou je namelijk dan de huidige rijrichting handhaven, wat het, wat het verzoek is, dan betekent dat je in ieder geval... Het geval